En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en meestal droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen, vooral langs de kust, stormachtige wind. Met zware windstoten. Het wordt lokaal 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. met nu Peaceful Radio. Luisteraars. Welkom bij Pissel Radio Show 1410. Pissel Radio is een nieuwheidsmuziekprogramma. Uniek op de lokale omroep. En mijn naam is Benno of Eugen. 1410 gaan we beginnen met Rice Taylor Dixon. Een nieuwe artiest. En uh, hij heeft een album gemaakt. Awake to Dream. Nou, ehm... Uh, daar gaan we lekker naar luisteren. Het is trouwens zijn eerste track, Breath of the Year, is eh, 1991, is een geremasterd. dus dat je net weet. Sacred Gift is het tweede nieuwe album van Nader Vagesi. En um, ja, dan uh, ik ben ik even kwijt wat het allemaal precies is, maar dat gaan we straks allemaal uh, zelf merken. Bekende mensen in dit programma. Der Walt Lauver. is altijd Jeff Oster natuurlijk. Op, eh, op zijn vloekhoorn. Op zijn trompet. Eh, de Jong Folk met de Little Battle. James Asher komt een paar keer langs. En dat is dan voor de laatste keer eh, voorlopig. Tenminste een aantal werkjes gaan dan afvallen. Robin Spielberg... Eh, ja, ik weet niet of het familie van is. Maar goed, maakt niet uit. Met haar label, met haar album moet ik zeggen. Another time, another place. Maar voorlopig niet. Voorlopig blijven we hier lekker bij ZFM. Met Peaceful Radio. Aflevering 1410. Verluister, plezier.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 New album Seventh Wave on the Heart Dance record